Het is vijf uur, Jeroen Chapkema met het NOS-journaal. De aankomende Mexicaanse president heeft een paar uur voor zijn beëdiging de namen van de bewindspersonen in zijn nieuwe kabinet bekendgemaakt. Enrique Peña Nieto van de Institutionele Revolutionaire Partij... volgt Felipe Calderón op. Onder Calderón's leiding voerde het leger een oorlog tegen drugs in Mexico. Die oorlog kostte tienduizenden mensen het leven... en was de belangrijkste reden waarom hij de verkiezingen verloor. De partij van Peña Nieto komt na twaalf jaar weer aan de macht. Hij zet vooral in op economische groei en het terugbrengen van het aan drugs gerelateerde geweld in het land. Dat laatste wordt de taak van de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Osorio Chong. Een aantal uitgeprocedeerde asielzoekers uit het tentenkamp in amsterdam osdorp heeft tijdelijk onderdak gevonden. Volgens de woordvoerder van de asielzoekers overnachten ze in een bunker bij het Vondelpark. Organisatie migrant to migrant bevestigt dat de asielzoekers voor één nacht onderdak hebben gevonden, maar wil niet zeggen waar. De asielzoekers werden gisteren door de politie meegenomen naar het bureau na de ontruiming van het kamp. Sinds het eind van de middag zitten de politie een deel van de mensen uit Irak, Somalië en Ethiopië weer op straat in de Belmer. Tot ongenoegen van de asielzoekers zelf die liever naar de vreemdelingendetentie waren gegaan. In verschillende steden in Slovenië zijn gisteravond duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen bezuinigingen. Ook beschuldigen ze de conservatieve regering van corruptie. De protesten in de hoofdstad Ljubljana liepen uit de hand toen demonstranten met stenen en flessen begonnen te gooien. De politie zette waterkanonnen en traangas in om de betogers uiteen te drijven. Vijftien mensen raakten gewond, voornamelijk politiemensen. De premier heeft opgeroepen tot kalmte. Morgen zijn er presidentsverkiezingen in Slovenië.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 Goedemorgen en welkom terug. Fijn dat u luistert en doet u dat nou niet en bent u toch geïnteresseerd... dan kunt u opnieuw luisteren via onze Facebookpagina. En die is te vinden op facebook.com woord.nl. Daar staan de links. En het is eigenlijk natuurlijk zinloos om te zeggen... wanneer u niet aan de radio gekluisterd zit, want dan hoort u dit niet. Ach ja, uh, zegt het woord voor, denk ik dan maar. Afgelopen zondag overleed de componist Simeon ten Holt. Dat meldde zijn vrouw aan de stichting Simeon ten Holt. Ten Holt is vooral bekend van het Canto Ostinato. Zijn werk was vaak gemaakt om gespeeld te worden voor meerdere vleugels. Behalve Cantino Ostinato waren bijvoorbeeld ook Lemniskaat... en Horizon geschikt voor meerdere piano's. In zijn woonplaats Bergen werd in 2008 een driedaags festival gehouden... ter ere van ten Holt's 85e verjaardag. En laten we daar eens naartoe gaan, naar Bergen en luisteren naar een aflevering van Het Uitzicht... waarin Simeon ten Holt vertelt over het hart van zijn leven. Nou ja, ik zit hier in mijn huisje. en Dat is het, het eigenlijk het middelpunt van het universum. En het is nu plus minus twee uur in de middag. De zon schijnt, buiten is het koud... En uh, ik kijk, zoals ik hier aan mijn tafel zit... Uh, zie ik uh, de attributen die mij dienen en al lang dienen. Maar er zijn ook, dat wisselt natuurlijk. Ik heb hier alle mogelijke kunststukken staan plotseling. Allemaal monochrome En daar, dat is typerend een beetje voor mijn geestelijke staat op het moment. Maar ik uh, heb hier heel veel uren aan deze tafel doorgebracht. Dus een prachtige grote rode tafel... En uh, ik heb hier heel veel zitten schrijven. Ik heb hier veel compo composities uiteraard geschreven. Maar ik heb hier ook veel teksten geschreven, essays, et cetera, et cetera. En mijn hele bestaan is speelt zich hier af. Het is het hart van mijn leven. En, uh, nou, de, de, het ligt... Dus het zonlicht valt hier van boven en van door het raam voor mijn tafel. En daarboven is nog een raam. En daar zie ik als ik hier achter mijn tafel ga zitten en iets naar achteren schuiven. om iets gemakkelijker te zitten. dan zie ik daar de wolken voorbij drijven. En dat is een imposant gezicht. Alle soorten weer die gaan hier, die daar die neem ik deel aan eigenlijk, als het ware. Als ik, ik kijk hier naar buiten. In eerste plaats, ja, kijk, door een raam... en er hangen natuurlijk vitrages voor gedeeltelijk Maar wat ik zie, dat zijn, uh, is een heg, de, de begroeiing van mijn tuin... die ik overigens zelf ook heb ingericht. De hele architectuur van mijn tuin heb ik zelf gedaan... Maar het, uh, wat ik zie is een tafel en, en, en, en een bank. En waar wij in, in de zomer, dat is hier als het ware, dat is een stukje tuin, gedeelte van mijn tuin, wat is een soort antichambre. Als ik nou mijn gasten ontvang in de zomer en we kunnen in de tuin doorbrengen en daar ook uh, dineren, dan is hier, dan, dan openen we de, de, de sancerre, om het zo te zeggen. En dan gaan we vervolgens, als het eten gaat plaatsvinden, dan gaan we naar de andere gedeelte van de tuin waar de tafel ook iets groter is... en dan kunnen we met meerdere mensen zitten. Omdat ik tussen de... Kijk, de tuin die speelt zich af... tussen mijn huisje en de studio achter... de bewoning van mijn vriendin. En als het ware... we kunnen als het ware van twee kanten uit... De, de, de gerechten aandragen. Zo gaat dat tegenwoordig. Uh, nou ja. Ik zie daar in de verte... ja, daar achter de bomen zie ik dus een gebouw... en dat is een soort... Daar, dat, dat was vroeger een, een, een katholieke, een soort kloosterachtig iets... waar de nonnen zich bevonden, nu is het tegenwoordig een school. En het merkwaardige is toen, er zijn hier wel films gemaakt en zo... en dan was er altijd dat geklepel van die klokken en zo... die daar eigenlijk een bepaalde sfeer hadden. Als ik, vaak op, als ik op reis moest voor mijn een docentschap in Arnhem... wat ik een aantal jaren heb gedaan dan was het vaak op zondag, dan wachtte ik het, het angelus... en het klepel van het, van het klokkentorentje af om weg te gaan. Dan wist ik precies hoe laat ik kon vertrekken... en hoe laat ik dan zo aankomen. En dat was heel karakteristiek eigenlijk voor, hier, dus voor de buurt. Dat, dat katholieke geklepel van dat torentje. Ja, het was op een dag dat ik hier, de, af aan, hier aan mijn tafel zat. Niet alleen, maar ik zat naar de televisie te kijken. dat was s'avonds later. Het was een programma over Messiaans van Rembrandt de Leeuwen. Dat is al een aantal jaren geleden. En, en op goed ogenblik staan er twee koplampen voor mijn raam hier. En dat was een auto die door de heg was gereden. En eigenlijk hier mijn tafel en mijn bank had versplinterd. En voor mijn raam tot stilstand was gekomen. Dat was natuurlijk grote schrik en uh, naar buiten gegaan. En, en, en de mensen die in die auto's zaten... Die, die waren natuurlijk ook zich heel erg doodgeschrok. En die waren waarschijnlijk uit het café komende. Maar... Achteraf bleek dat er niet echt sprake was van dronkenschap, Maar die vrouw die aan het stuur zat, die was helemaal overstuur. Hoor. Die begreep helemaal niet hoe ze dat in godsnaam die bocht had gemaakt. En bij mij in de tuin was komen rijden. Zomaar door de heg heen. En toen is de politie erbij gehaald. En ik wou dat ze dus die heg, die 100 jaar oud is. Dat die gespaard zou worden voor een andere. En, en toen moest die over de heg heen gehezen worden. Dus dat was om, om s'avonds 11, 12 uur was een hele consternatie hier in de buurt. Maar het merkwaardige was dat de politie... die vond op een dat ik eigenlijk degene was... die de meeste pretente op kapzonen zat... terwijl ik wel alleen maar mijn grondgebied sparen. En ik vond dat die mensen die mij hadden dat over de last aan, aangedaan... die werden, werden ontzien. Dat is van mij merkwaardig. Enfin, uh, dat stond, de volgende dag stond er in de krant... Ja, die meneer ten Holt die had, uh, vond dat die, uh, vond dat die, die auto... Uh, weer over de hek gehesen moest worden. En zij hadden dacht... Dat, Kijk, want zo'n heg is heel oud, hè? Voordat het zich weer herstelt, voordat zo'n gat er weer gedicht is. Nou, nou goed, zo ging dat dan. Dat, ja, dat soort dingen, dat beleef je dan. U hoorde Simeon ten Holt in 2002 met een gesproken uitzicht vanuit zijn woonplaats Bergen. De componist overleed afgelopen zondag. In woord hoort u niet zozeer zijn muziek... dan wel het gesproken woord over de mens achter de muziek... en wat zijn muziek met mensen zoal deed en nog steeds doet. In 2011 was Catharine van Kampen in gesprek met filmmaker Ramon Gieling... naar aanleiding van zijn documentaire Over Kanto. Over de grote invloed van dat pianostuk Kanto Ostinato van Simeon ten Holt. De invloed die dat heeft op het leven van verschillende mensen. De film ging op het documentaire festival ITVA in 2011 in première. Wat was Ramon Gielings vertrekpunt? Het vertrekpunt van mijn, van mijn idee was de luisterende mens... en op wie de muziek een verandering in dienst of dierleven teweeg heeft gebracht. Voor minder deed ik het eigenlijk niet. Die muziek moest echt een beslissende invloed op die, een, die levens van mijn personages gehad heb, hebben, hadden, hebben. Um, Eén personage, die hoorde die muziek. En die muziek kwam letterlijk als een soort donderslag... bij heldere hemel haar leven binnen. En het leek alsof ze ook haar erotische hart aan de muziek verpande. Het was een vrouw die keurig getrouwd was met een rijke man. Een rijke zakenman, twee kinderen. Um, op een boerderij met allemaal mensen die tennisten... en, en, uh, en op golfclubs uh, bivackeerden. En zij besloot op een of andere manier... door die muziek um, de leven compleet om te gooien... Uh, besloot te gaan scheiden van haar man... Uh, wat een, een drama teweeg bracht. En van een zeer welgestelde dame veranderde ze in een alleenstaande moeder... met twee kinderen die van een uitkerintje moest proberen het schoolgeld te betalen. Uh, nou, groter kun je een verandering door, door, de, door de muziek niet, niet, niet, niet voorstellen. Ik, de eerste keer dat ik het hoorde was op een cassettebandje. En dat is in de jaren tachtig geweest. Ik studeerde nog en ik kon er helemaal niet tegen. Een vriendin van me die liet het aan me horen. En ik zei, zet alsjeblieft uit. Het is, het is mij veel te kitscherig. De allereerste keer dat ik Kanto te hoorde. Ik had de muziek nog nooit gehoord. En op het moment dat ik hem hoorde was het iets onvoorstelbaars. Sommige muziek kan heel duidelijk, expliciet, op hele specifieke momenten... mensen het duidelijk raken. Je ziet dan in die hersenen dat er dopamine aangemaakt wordt. Je ziet dan dat er op een bepaald moment echt een fysieke reactie haast is... op dat moment in die muziek. Toch ben ik het gaan spelen. En ik ben het ontzettend veel gaan spelen met... Uh... In allerlei combinaties, met allerlei type muzici. Ik vind het sociale muziek. Dat is het geheim van Cantosinato. Het maakt eigenlijk de wereld wat groter. Voor een stuk van Simeon Ten Holt, uh, Canto Ostinato. Die kan ik bijna niet beginnen, dit vraaggesprek, zonder jou ook te vragen waar, wat die liefde van jou is voor het stuk. Um, ik ken het al heel lang. Ik ken het al heel lang. Ik heb het eigenlijk bijna vanaf het ontstaan, of ik heb het zien ontstaan, bij wijze van spreken. Ik, ik weet ook nog heel goed dat ik bij dat concert zat in, in, uh, in, het concert, in de oude van het. In de toenmalige aula van het concertgebouw. En dacht, ja, nee, ja mooi, interessant, fascinerend. Maar het had dan niet die impact. Um, en ik... Is dat typerend voor deze muziek, dat die impact ook bij de mensen die je gesproken hebt. kan het een, bij een aantal mensen ook later passen? Ja. Ja, ja. Nou ja, ik geloof wel in. Ik geloof, persoonlijk geloof ik dat goede muziek zich niet direct prijsgeeft. Dat je dat. Ik ben een enorme. Um fan, als je dat zo kunt zeggen, van Luciano Berrio. Nou, Dat lijkt in, verder in niets op uh, wat hen Holt componeert. Maar dat lijkt voor mm, mensen die misschien niet zo vertrouwd ermee zijn... lijkt het heel moderne muziek uh, en heel ontoegankelijk. Maar als je er langer naar luistert, als je Berio langer uh, luistert... hoor je ook dat het hele warmbloedige muziek is. Maar daar heb je... Meerdere keren voor nodig om, het te, om, om dat te ontdekken. Nou, kortom, bij Ten Holt had ik gek genoeg. En overigens was het stuk ook toen wel nieuwer hoor, dan nu. Op een of manier zijn mensen nu sneller en makkelijker vertrouwd met iets wat ze nog niet kennen. Bij deze film, die zo over, over een muziekstuk gaat. Uh, en waarbij de filmische interpretatie uh, uh, vooral is dat jij de verhalen... van al deze mensen voor wie die muziek levensbepalend, levensveranderend is geweest... in beeld brengt. Maar is er een streven geweest om die muziek te verbeelden? Om puur beelden te zoeken bij wat het aan jou bij beelden genereert, deze muziek? Nee. Ik, ik, ben, ik, nee. De, ik, ben, ik ben niet van de muziekillustratie... Um... Ik geloof dat het al twee keer gebeurd is bij deze muziek. En ik geloof niet dat het op een manier gebeurd is die mij uh, uh, zou behagen. Heb je het overwogen ergens in het nee, hele plan? Ik, ja, ik er was steeds een beeld wat terugkeerde En ik dacht, nee, ik moet dat doen. Nee, dat, ga, dat durf ik niet te vertellen. Ah, <laughs> waarom niet? Nee, dat, dat, om, ik, dus ik heb het ook niet gedaan omdat het kitsch geworden zou zijn. Um, Bovendien, het wat ik. Wat ik uh, uh, gelukkig niet zo zichtbaar. maar wat toch vrij wezenlijk is in de film. of aan de film. is dat het niet over de componist. of over de muziek gaat. Het gaat over degene die luistert. Dus het gaat om degene die de muziek ontvangt. Um, dat was van het begin af aan een heel. Uh, ja, wel een, een wezenlijk ding. Ja. Nou, ik kan me voorstellen in het nadenken over een film. gebaseerd op een muziekstuk. als filmmaker, documentairemaker. Is er, een, is er een fase geweest waarin je, nou ja, je zegt het ook net... waarin je wel hebt gedacht aan hoe zou het verbeeldbaar zijn? En kennelijk kwam je op iets uit wat niet goed genoeg was? Nee, dat, dat zou een illustratie geworden zijn. Maar er is wel degelijk, ik vind dat wel degelijk... dat de film een, een, een beeldverhaal vertelt die... Van de mensen. Ja, maar die, op, op, die wel hoort bij de muziek. En ik heb, natuurlijk ook, ik heb wel ook geprobeerd iets van het romantische karakter af te halen van de, van, de, van de muziek door... ik geloof dat het accent natuurlijk wel op pijn ligt in de film. Het gaat heel erg over pijn. Ja. En het gaat over hoe pijn soms bijna gelukzalig kan worden. En Nietzsche zei ooit van alleen wat pijn doet, dat beklijft in de herinnering. En dat is zo als je naar je, naar de, je eigen leven kijkt. Als mensen naar hun eigen levens kijken is het vaak de, de, de, de pijnmoment of de, de, het ongeluk... wat in de in course of time toch een soort geluksgevoel... gek genoeg weer kan oproepen. Een reis die heel vlekkeloos verloopt, die herinner je je niet. Een reis waar allerlei obstakels zijn, die herinner je je... Jij hebt mensen gesproken voor wie deze muziek zo uh, beparend is geweest. Is er een ander muziekstuk wat, is, wat bij jou zo heeft gewerkt? Niet dit stuk misschien, want je zegt dat dit eigenlijk heel geleidelijk is gegaan. Maar herken je die verhalen misschien in een ander muziekstuk uit je eigen leven? Nou ja, ik vrees dat ik geen uitzondering ben op, op wat heel, heel veel mensen uh, mooi vinden. Maar de, uh, nou, of de, want ik wil de Matthäus Passion zeggen. Nou ja, dat is natuurlijk zo'n cliché. Maar tegelijkertijd... Um, uh, A, moet ik zeggen, dat heb ik ook heel langzaam pas verworven... toen ik dat in het begin hoorde, dacht ik, ja, een soort kerkmuziek. En ja, en dan, nou, dan draai je het nog een keer en nog een keer... en dan een beetje, steeds meer hoor je de krankzinnige... onderaardse schoonheid van die van, van akkoordenschema's, van zangpartijen. Van, dus een stuk als Erbamedich, ja, dat is, dat, dat is ten hemel schrijend <laughs> zo mooi. En zo hartverscheurend en zo... In staat ook, ik geloof wel echt in staat om iemand te veranderen, geloof ik. Jou ook? Ja, ja. ja. is dat te benoemen? Nou, kijk, muziek. Ik, ik draai heel veel muziek als ik schrijf. Um, daar zal ik ook geen uitzondering op zijn. En ik, ik, kan, ik weet echt dat uh, veel muziek heeft mij ook wel tot iets gebracht. Ik vraag ook aan mijn eigen filmcomponist ook altijd om mijn muziek te leveren vooraf. Dus ik wil nooit muziek hebben die gecomponeerd is op mijn beelden. Maar muziek die vooraf gecomponeerd is. Op basis van het filmidee. Bij Tramontana heb ik Paul van Brugge, de componist, muziek laten componeren... voordat ik ging filmen. En vervolgens heeft zijn muziek me op een aantal scènes gebracht. Eigenlijk. Er zijn twee scènes in de film die ik bijna expliciet op zijn muziek heb geconcipieerd. En hier zit dat hier ook in deze documentaire? Dat je bij de, sommige gedeelten van dit muziekstuk dacht, daar wil ik dat zien, aan de hand van de verhalen ja, die jou kende. Zit, ja, ja, er zit een. Er zit een, um, er zit een zelfmoordverhaal in de, in, de, in de film, een heel aangrijpend verhaal van iemand die na het horen van NATO besloten had dat zijn leven voltooid was. Iets mooiers dan, dan dat was er, voor hem niet en besloot na het bijwonen van een concert... Uh, terug in, uh, in Canada een eind aan zijn leven te maken. Waarschijnlijk had hij dat ook wel gedaan zonder de muziek. Maar uh, de muziek heeft daar wel degelijk een soort katalyserende... Uh, of is daar een katalyserende factor in geweest. Er was steeds één passage in, in, de, in de muziek, in het stuk... waarvan ik steeds dacht dat die hoort daarbij. Die is ook... Die komt echt in de buurt van Bach. Dat is een onwaarschijnlijk mooie passage. Zo, zo mooi dat het je bijna naar de dood brengt. Ik vond tot slot de grote verrassing van de documentaire... het optreden van Simeon ten Holt helemaal aan het einde. Wat ik niet had verwacht dat je hem nog zou zien nu op leeftijd. Ja. Vanwaar die keuze om hem ja, als verrassing toegift bijna daar te laten zien? Ik wilde hem aanvankelijk niet in de film hebben. Um omdat ik al zei, het gaat, de film mocht eigenlijk niet over de componist... of over de, de uitvoerende muzici, maar over de luisteraar gaan... over de ontvanger van de muziek. Totdat ik me realiseerde... en ik ben een, uh, iemand die dicht bij me staat daar schatplicht te gaan... want die, die wees me daar eigenlijk op. Die zei, nee, maar zijn eigen leven is ook veranderd door de, door de muziek. En dat gaf mij natuurlijk een soort rechtvaardiging, een legitimatie... om hem toch uh, mijn film binnen te slepen. Bovendien, ik wist dat hij is een mooi personage is... Hij is, ja, is een heel bijzondere man, een heel, met een Burgondisch uh, taalgebruik. Um, dus ik, uh, ik was blij dat ik een, een rechtvaardiging had... Om, hem, uh, om met hem de film af te sluiten. Al dus Ramon Gieling over de afsluiting van zijn documentaire getiteld Over Kanto. In 2011 verscheen die film. Catharine van Kampen was in gesprek met hem. NRC Handelsblad liet in een recensie horen over die documentaire. Dus de mooiste Nederlandse muziekdocumentaire in jaren. Ik zou zeggen de moeite waard om eens op te gaan zoeken en te bekijken. De componist Simeon ten Holt overleed afgelopen zondag op 89-jarige leeftijd. In mei 2000 was hij te gast in een aflevering van De Buis van Eustagi. Waarin interviewer Aad van Nieuwkerk met hem praat over het begrip tijd en het gebruik daarvan in muziek. We beginnen een beetje zachtjes. Hoewel alle onderdelen van uh, de, mijn muziek, althans in principe en zoals het hoort in een ontwikkelingsstructuur een vaste plaats hebben in het verloop en niet verwisselbaar zijn zonder de melodische lijn... de logica en de vormgeweld aan te doen... hebben begin en einde als vormbegrenzingen toch geen absolute betekenis. Hoe komt dat? En dat zei ik zo net ook al. Omdat oorzaak en gevolg, spanning en ontspanning... als onafscheidelijke paren van functies... als het ware uit elkaar getrokken en zelfstandig worden... en de doelgerichte voortgang niet de beweging... in de herhaling tot staan wordt gebracht. Er ontstaan akkoorden of groepen van akkoorden... en omsloten in maten of secties... die losgemaakt van de melodische binding... zelfstandigheden worden en een eigen leven gaan leiden. Deze maten of secties, we noemen ze de muzikale objecten... gaan, hoewel ze hun verleden niet vergeten... zich bekeren tot een kettingstructuur... Er wordt daarmee bedoeld dat de relatie tussen de akkoorden... tussen de groepen van akkoorden onderling... omdat die niet meer gericht wordt door een ontwikkeling... op losse schroeven komt te staan. Het is niet meer van zo'n groot belang... of zij voor of na elkaar komen te staan. De vrijheid die wordt geschapen... biedt ruimte voor een grotere willekeur. Begin en einde, het voor en na worden ter keuze gesteld... Een belangrijke rol speelt de tijd. Hoewel de meeste maten of secties een herhalingsteken meekrijgen... en de uitvoerenden zelf dienen het beslissen over het aantal van de herhalingen... is er in de traditionele zin toch geen sprake van herhaling zonder meer. De herhalingsprocedure heeft hier tot doel een toestand te scheppen waarin het muzikale object zijn zelfstandigheid bevestigt en kan zoeken naar zijn gunstigste positie... ten opzichte van het licht en doorzichtig wordt. Tijd wordt de ruimte waarin het muzikale object gaat zweven. Wat er in die ruimte gebeurt is, omdat het niet voorspelbaar is... en afhankelijk van duizend en één factoren, moeilijk te traceren. Datgene wat er genoteerd kan worden beperkt zich tot een symbool, een pretext voor een activiteit... waarvan het doel buiten de omschrijving valt. De componist wijst met datgene wat hij heeft kunnen opschrijven... op een grens waarachter niemand, dus hij ook niet, weet wat er is of kan worden. Wat hij doet beperkt zich principieel tot een voorstel, tot een open scenario... tot het oprichten van een platform en... ...tot een beroep op de instelling van de uitvoering. Nou, kijk, dat is eigenlijk het credo van wat voor mij met die tijd aan de hand is. He, kijk, de tijd wordt ruimte en de ruimte wordt tijd... ...waarin het muzikale ding gaat zweven. Zweven in de zin van het zoeken naar de beste positie ten opzichte van het licht... Maar het is niet meer een doelgerichte beweging. Kijk, je hebt in de muziek de tijd van Beethoven is een tijd waarin een ontwikkelingsvorm uh, uh, aan de orde is. Hè. Je hebt dus een begin en een eind en dan je hebt een climax... en een, een spanning en een ontspanning en, en, en de, zo die hele sonatenvorm is daar feitelijk op dat principe berust. berust daar. Maar dat is hier niet meer het geval. Er is het niet doelgericht, Dus er is geen doel. Je kunt beginnen en eind beginnen waar je bent. Dus zo, maar alles begint op een bepaalde manier. Heeft een begin. Want je begint met een feestje, heeft ook een begin. En heeft een eind, omdat het begint. En het houdt me eenmaal op een goed omlijk op. Zo is het met deze muziek ook. Die begint en die houdt op. En daar, het is een deel van de tijd, maar het is ook een deel van. Ja, de tijd die aan de, de tijd ontrokken is. Het, is. het is een tijd die eigenlijk uh, de klok doet vergeten, in zekere zin. Voor bepaalde mensen. Ik bedoel, laten we daar wel over wezen natuurlijk. Dat spreekt vanzelf. Kijk, de, de componisten, ik schrijf, het is eigenlijk wat je opschrijft, is een pretext. Hè? Dat is een handeling, schrijf je voor. En die handeling die zal op goed geval uitmaken wat er een, aan meerwaarde gaat ontstaan. Hè? Het is een waarde en een meerwaarde. En het is inderdaad een meerwaarde die ontstaat doordat de tijd een bepaalde meerwaarde gaat krijgen en die ruimtelijkheid een meerwaarde. En uh, dat zijn dingen die eigenlijk. Uh, niet herleidbaar zijn tot de persoon van de maker... maar tot het uh, uh, werktuig zijn van de maker. Dus de, de vrij van de persoon. En het wordt dus een zaak die eigenlijk onpersoonlijk wordt... en boven de mens uitgaat. Hè? Dat is eigenlijk het... Ja, ik bedoel, dat is een geheim, hoor. Dat is een ontstaan. Dat, dat heb je niet zomaar voor elkaar, natuurlijk. Dat is iets wat... Ja, dat is wel het wonder van, het wonder van de creatie. Maar... Uh, hoe, wat er gebeurt door die herhalingsprocedure, dat zijn vele dingen. Het is natuurlijk het sociale aspect wat je hebt met de spelers onderling. Mensen die moeten een stuk uitvoeren, die gaan dingen herhalen, die gaan een aantal dingen herhalen. Die zijn meestal met meerdere, met elkaar, vormen een, een sociaal verband. Vormen met elkaar een klankeenheid. Die klankeenheid is natuurlijk geladen met het sociale inhoud die uh, op dat moment bestaat. Ik denk dat uh, oneenigheid zich vertaalt in uh, ja, dat, dat, dat dat geen dragende klank zou kunnen worden, ik noem maar wat. En uh, dat, uh, die herhalingsprocedure is inderdaad een heel wonderbaarlijk ding. Want ja, het feitelijk het leven is, is in wezen altijd te herleiden tot, tot, een, tot een herhaling. Hè? Ja, dat kan gebeuren. Natuurlijk. Ik een leerling van Van Dopselaar en daar speelde, of zoals bij Mondriaan, het verticale en het horizontale een hele grote rol. En het verticale dat stond voor ja, inderdaad de klank en de eeuwigheid en het horizontale. Voor ja, alles wat eigenlijk uh, de beweging was en eigenlijk, ja, eigenlijk het wezenlijke het, uh, voorbij geschoten. Daar was een hele duidelijke religieuze keus gemaakt. En, uh, maar dat, dat, nee, dat, dat moet je bij mij niet komen. Dat heb ik wel uh, overwonden, denk ik. Of heb ik, uh, uh, uh, ik heb het vocabulaire ook zelfs, ik heb wel diagonaal muziek geschreven in de dagen van de jaren 50. en uh, dat was eigenlijk een vorm van twaalftoonsmuziek maar nog helemaal diatonisch, diatonisch gedacht, dat was zo dat je de twee helften van de kwintencirkel, van die vormen een, een toonladder hè? Want, en daarmee eigenlijk ook een, een toonreeks die uh, eigenlijk een grondtoon heeft. En als je nou de, hele twee, de twee helften van de cirkel van de neemt... dan heb je dus een, een, een bitonaliteit. Je hebt C en V en altijd in, in een relatie van een, van een kwarttoonverschil. En uh, daar heb ik, ik heb daar een, een aantal, in de jaren 50 uh, een aantal stukken gemaakt... die altijd of de sonaten of de diagonaal muziek voor strijkers en zo... En die zijn trouwens, onlangs zijn die nog uitgevoerd en die zullen binnenkort op de radio ook nog wel weer te horen zijn. En daar, dat, heb ik, dat heb ik wel gehad, ja. Want dat was eigenlijk meer bij mij het begin van eigenlijk de twaalf toons en de seriële, de seriële tijd. Want die daarna, eigenlijk in de jaren 50, 60 ben ik, heb ik serieel, heb ik, de serialiteit heb ik omhelst en heb ik toegepast en veel stukken gemaakt die daarin compositie technisch zijn opgebouwd. En uh, dat is een... Ik heb eigenlijk, om tot te, eigenlijk een hele lange ontwikkeling moeten doormaken naar de absolute dood van de tonaliteit. En in mezelf en de verstraling van mijn eigen... Uh, nou laten we maar zeggen mijn eigen zielsleven. Ik was tenslotte, heb ook in de, in de studio met sonologie een paar jaar gewerkt om het te verdiepen in de klankmogelijkheden En in het geluid als zodanig. En in diezelfde tijd heb ik, uh, ja, ben ik eigenlijk uh, ontstond de, de grondslagen van Kanto Ostinato. Het was nog heel, heel, heel schizofreen eigenlijk. Aan de ene kant was het nog zeer constructief, divistisch... met stukken die nog echt serieel werden gedacht. En tegelijkertijd was eigenlijk, begon Kantoor eigenlijk op te zetten en oh, goed, het, het toneel te beheersen. En uh, dat is een, nou ja, een lang proces, maar toch wel een heel diepgaand proces geweest waarin ik, eh, ja goed, een hele, misschien wel een hele filosofie heb opgebouwd maar eh, daar zullen we het nou niet over hebben, over, over, over, ja, ik kan niet kort zeggen over de reproductie op kleine schaal van de geschiedenis op grote schaal, ik heb, mijn leven is een typisch, een beetje het, het, het toneel van een mensen die op ik, een bepaalde fase uit de geschiedenis moeten reproduceren... om op een gegeven het heden te bereiken. En dan het heden gaat... en in het heden, als het ware, niet meer het verleden... maar ook een soort toekomst gaat reproduceren op kleine schaal. En uh, nou ja, we zullen maar afwachten of dat, zo, of dat inderdaad het geval is. Het is natuurlijk een theoretische benadering... over wat er in feite met mij gebeurd is... wat feitelijk heel impulsief is gegaan... Ik, ik, ik ben niet iemand die gaat een, een afgesproken met mezelf en weg. Nee, die weg die ga je omdat het uh, niet anders kan. En zo is dat gegaan en uh, dat is natuurlijk vrij complex uh, geweest niet? Je leeft eigenlijk over het algemeen vrij uh, onbewust, <lacht> dat zeg ik dan wel met, met een lach, maar uh, het is uh, misschien als je heel intensief met jezelf geconfronteerd wordt en je al door weer tegenkomt op een bepaalde uh, zeer cruciale momenten van je bestaan, dat, dat, uh, dat je dan merkt dat zoiets aan de orde is, ja, ik denk dat het in, dat, dat wel een beetje zo is, ja. Dat je als, als kind zijn, als geboren wordt in het neolithicum of in een heel primitief stadium van het bestaan. En dat je als het ware in Zevenmelspassen uh, een, een ontwikkeling doormaakt. En, en misschien een bepaalde episode uit de geschiedenis sterker dan, uh, dan de ander. Ik heb de, de renaissance is natuurlijk een episode die sterk en de middeleeuwen en al mogelijke. En dan de verlichting en het hele proces van... Ja, het bewust worden van de maatschappelijke situatie. Allemaal dingen die eigenlijk gepaard gaan met wat er in onze geschiedenis is gebeurd. Ja. Hè? Ik denk dat de voltooide dood te maken heeft met een leven waarin een bepaalde ontwikkeling heeft kunnen plaatsvinden. Ja. Hè? Ja. Ik denk, ja, dat is natuurlijk ook allemaal zich geheimzinnig en je weet het allemaal niet hoe dat zit. En als je aan de voorzienigheid gelooft, dan... Uh, dan zullen er wel veel onrechtmatigheden plaatsvinden in het leven. Want wat gebeurt er met, met mensen die dus ja op hun tiende jaar al doodgaan? Dat zijn natuurlijk geheimzinnigheden waar, we, waar ik geen antwoord op heb. Ik zou als metafoor uh, toch, uh, denk ik, dat voor mij dat begrip de ruimte. Tijd en ruimte zijn natuurlijk onafscheidelijke paar. maar het is ook letterlijk de ruimte. Want tijd is ruimte en ruimte is tijd. En uh, als ik het concretiseer, dan zou ik zeggen, nou, de horizon is voor mij een invulling van die ruimte. Het is een ruimtelijk begrip. De horizon is overigens een plaats die eigenlijk niet bestaat. Het is een, dus een, eigenlijk een paradox. Het bestaat en het bestaat niet. Het is er en het is er niet. En dat is mijn... Uh, dat is het beeld van de tijd eigenlijk. Het is ook voor iedereen aanschouwelijk. Ik heb ook een stuk dat heet Horizon. De, eigenlijk al ontrokken onttrokken aan, aan zijn concreetheid. Maar toch ook weer wel. Kijk, als ik... Uh, mijn stukken die hebben een lange tijdsduur... Die, zijn, die, gaan, die hebben ook een, een soort structurele inslag... dat eigenlijk de causale factoren van oorzaak en gevolg eigenlijk, uh, uit elkaar worden getrokken. Eigenlijk verzelfstandigd worden. Waardoor ook de tijd, als het ware, uh, tot stilstand wordt gebracht. Beweging en stilstand horen als tegengesteldheden bij elkaar... en komen tot een soort evenwicht waardoor ook plaatsen en de tijd en ruimte eigenlijk ook weer onmiddellijk met elkaar gerelateerd worden. En nou, dat zijn eigenlijk de factoren die voor mij het begrip tijd een, een, een bepaald aanzien geven. En ik heb daarmee toch ook altijd een beetje het beeld, behalve de horizon, toch landschappelijke... Als ik een metafoor, een beeldpraak wil gebruiken, en dat komt wel eens voor... Dan zou ik altijd stellen dat ik ja, echt een, een soort een, in een stepper ben... waar het landschap zeer weinig geaccidenteerd is. En eigenlijk heel eentonig, heel, heel monomaan. En um, nou, dat zijn allemaal bevestigingen van eigenlijk hetzelfde... waarin eigenlijk de causale de, de, de oorzaak- en situatie. dus ook mijn muziek is eigenlijk feitelijk geen ontwikkelingsmuziek. Het is een muziek die staat die eigenlijk liefst tot stilstand komt en, en, en, en vandaar ook de herhalingsprocedure komt daaruit voor, ook wat nou de kenmerk is van mijn latere muziek, en zo, op die manier zou ik er wel over willen praten. ook helemaal niet specifiek aan een bepaalde steppen, aan een bepaald landschap. Ik ben ook niet uh, speciaal uh, gebonden aan het landschap rond bergen of schoon, dat uh, er wordt vaak wordt aangevreven natuurlijk, maar dat heeft er niks mee te maken. Dat is eigenlijk zeer ontrokken. Ik wil een, een, een, het, het muzikale ding is bij mij volstrekt ontrokken aan wat voor, uh, voor, voor, voor, voor anekdotische uh, eigenlijk berichtgeving dan ook. En uh, nee, dat is niet gebonden aan een bepaalde plek. Ik hou wel van uh, Holland hoor, daar niet van. En ik rijd ook zeer zeker wel eens door dit landschap heen. En ben dan zeer opgetogen, zeker in deze tijd van het voorjaar. En ook in de winter trouwens. En ik hoef ook niet specifiek naar uh, hele dramatische landschappelijkheden. Om naar het, het universum te voelen, want dat kan ik hier in de polder ook... Dat hangt dus van mezelf af, wat ik in staat ben om te ervaren. Maar uh, het is niet, uh, mijn werk is niet uh, typisch gebonden aan, laten we zeggen, hier het Noord-Hollandse landschap nee. om ons heen. Nee, absoluut niet. Ik ben ook geen bewoner van de plek waar die ik bewoon. Ik heet dan Bergenaar, maar ik woon in de wereld. En niet zo specifiek in Bergen. Bergen is voor mij inderdaad een soort centrum van de wereld. Zonder ik me daarmee aanmateren dat ik... De, de, zoals de Fransen menen dat de, de, de wereld het universum is Frankrijk en, enzovoort. Nee, zo is, dat is het niet, maar... Uh... Het landschap speelt bij mij wel een grote rol en ik ben ook wel zeer sterk aan mijn, aan mijn grond gebonden. Ik ben zeer sterk aan, aan mijn geboortegrond gebonden. Ik geloof dat daar zeker een hele magische wisselwerking bestaat. Maar het heeft geen directe herleidbaarheid tot mijn muziek, nee. Begrippen oneindigheid en eindeloosheid grenzen aan elkaar. Ja. En waar ligt die grens? En inderdaad, als je aan, voor, uh, op de boulevard uh, uh, op, aan de horizon aan de zee ziet, en dan uh, het element water en de zee, en de wereldzee aan je voeten ziet, dan, uh, ja, dan heb je inderdaad, dat kan je de gewaarwording hebben dat er iets van, iets van eeuwigs in zit. En zoals de hele kosmos, het universum is natuurlijk van een onvoorstelbare grootheid. Maar het is voor mij eindeloosheid en oneindigheid eh, de grenzen aan elkaar... maar zonder dat ze echt eh, elkaar raken. Ik, het, het is niet zo, want dat is ook niet denkbaar. Het de ene begrip en het andere zijn zo... Het abstracte en het concrete zijn zo wezensverschillen... dat... Eh, en voor mijn muziek heeft het ook niet zozeer te, te, te maken met de eeuwigheid hoor, of met een religieuze gedachte daarachter. Ik wil wel uh, vaststellen dat er bepaalde factoren zijn die mijn, mijn waarnemingsvermogen te boven gaan. En zo is bijvoorbeeld uh, alles wat met horizon te maken heeft, heeft natuurlijk iets te maken met een paradox, met iets wat, wat ik niet grijpen kan, wat ik ook niet verklaren kan. Maar dat is ook niet. Het leidt mij tot een religieuze gedachte of een achtergrond. Ik zou het misschien wel willen, maar het hoeft niet. En ik geloof er ook niet in. De tijd kan vliegen, de tijd kan stilstaan, de tijd kan alles. De, de, de, alle eigenschappen van de tijd, als je die op een rijtje zet, dan ben je nog niet voorlopig nog niet klaar. Maar de tijd kan inderdaad ook stilstaan. En, uh, zo denken we maar aan, aan wachtkamers en zo. En, en aan situaties waarin uh, en eigenlijk de mens wordt beproefd in zijn geduld en soort Maar in dit geval, kijk, in, de, in, in deze muzikale structuur is het zo dat in de... de de, de, de factoren, de paren, die maken dat er een tijd een ontwikkeling is in zo'n tijd... en dat die gebruikt wordt als een ontwikkeling, dat die als het ware uit elkaar wordt getrokken. Als ik de oorzaak apart ga nemen en het gevolg op een afstand zet, hè, dan krijg ik dus een ruimte daartussen. Ja, het is, heel, het is heel bizar, het is heel irrationeel om het je voor te stellen... Maar dan krijg je twee factoren die bij elkaar horen... die eigenlijk versmolten zijn, die worden plotseling uit elkaar getrokken. En die gaan een eigen leven leiden. Als ik mijn oorzaak losmaak van de, de, het gevolg... als ik al plotseling de muziek, als het ware stil ga zetten... Hè, wat de oorzaak van een gevolg van vijf minuten later... ik noem maar wat, van een ontwikkeling... dan heb ik plotseling een kettingstructuur... Of iets wat losstaat van elkaar, net als een ketting die in de dingen aan elkaar zit, is het niet meer een vloeiende lijn, maar het is een, het is een ketting geworden. En dat bedoel ik eigenlijk met het tot stilstaand stand brengen. Ik, ik beschouw dat, kijk, dat heb je in het leven ook en daar ervaar je het heel anders. Maar in het geval van een muziekstuk, of een kunstwerk sowieso, je hebt natuurlijk, en, en ook, dan, dan, dan is dat, krijgt het een hele eigen betekenis. En een eigen inhoud ook. bij alles wat je alle muziek die je hoort je kunt Bach ook voor huishoudelijk gebruik gebruiken. Ik bedoel zo zo zo dat moeten mensen zelf weten. Daar ga ik verder niet over. Maar of het uh, nou gunstig of niet gunstig is, acht jaar ja, weet je, ik ben geen, uh, ik ga niet uh, zout op de stijl leggen, ik, dat moeten mensen zelf maar uitmaken. Ja. Ja. Of muziek opgebonden vervelen kan? Uh, nou uh, ja, zou er muziek zijn die nee, dat heb ik niet. Nee. En als ik me zo vervelend en dan weet ik het vaak aan mezelf hoor, dan denk ik, jeetje, ik, ik ben nog niet gedisponeerd om dat hele stuk uit te luisteren. En, en, en echt een lange ergend lange muziek. En als dat zou zijn... dan durf ik het eigenlijk niet te zeggen. Want meestal gaat het over mensen die... Uh, dan uh, begrijpen... Dat, uh, zo, zo ligt dat. Ik, ik, kan, ik, kan, ik ligt eigenlijk altijd aan mezelf. Of aan... Uh, aan de vooroordelen wat ik over mensen heb. Laat ik het dan zo eerlijk zijn. Ik van, kan wel eens... Uh, muziek heel vervelend vinden. Maar uh, dan... Uh, ja, dan is het kwalitatief of vervelend... of... Uh, ja, of ik heb er een vooroordeel misschien ook, want dat heb ik uiteraard ook wel, ik ben ook niet vrij van uh, vooroordelen. Maar zo zit dat, ik bedoel, uh, de, uh, de matthäus passion duurt ook drie uur. Mm -hmm. Nou, ja, uh, kun je kunt toch niet zeggen, ik zou de, nou, nooit zeggen dat ik het langdurig vind, vervelend vind, of zo. Terwijl het wel, zo, ik doe het vaak, ik luister wel eens en doe ik het uit, maar niet omdat het stuk zo lang is, maar gewoon omdat ik niet gedisponeerd ben, dan heb ik er geen zin meer in. Dat is natuurlijk een hele andere zaak. Ja. Op grond van ik dan uh, zeg je nou ik heb er wel genoeg van of zo. Ik heb in mijn leven zoveel dat stuk gehoord. En op uh, een goed ik dan ben uh, dan, je een beetje verzadigd of zo. Of, of daar heb ik op dat moment. Nou ik moet zeggen, en terwijl een, een maand later of een ander moment. En ik hoor het en denk ik, mon dieu wat is dat fantastisch. Mm -hmm. Hè? Ik bedoel dat ze is voor hetzelfde. Nou weet zeggen als 100 voor hetzelfde geld is het ene moment fantastisch en het andere moment dan ben je niet gedisciplineerd. Dus zo is dat. Kijk, het is allemaal natuurlijk. Kijk, iedere keer veranderen is er weer. Het verschilt natuurlijk met ieder stuk. Met ieder moment ook. Maar over de bank, laten we het zeggen, schematisch gesproken. kan je zeggen, ik begin altijd bij de nullijn. Ik word altijd gedwongen eigenlijk af te zien van alle ervaring. alles wat ik me aan, aan, aan, aan, aan professionele vaardigheid. ...langzamerhand heb mogen verwerven. Het lijkt wel alsof ik, voordat ik de genetische code van een stuk vind... ...eerst afstand moet doen van alle uh, trots en alle, nou, alle voor, uh, uitrusting. He? En uh, tot nul wordt teruggebracht. En dan ben ik een tijdje bezig met, en dat heeft niks met dagindeling te maken. Want mijn wijk is eigenlijk het weven van de ene activiteit en de andere. Ik woon hier in dat huis. Ik loopt loop mijn duin en ik ga aan de vleugels zitten. Ik, ik zoek een tijd. Ik ben een paar uur, een uur of een anderhalf uur of een half uur bezig. Ik ga uh, denken aan wat ik vanavond ga eten. Ik lees eens wat. Ik schrijf eens wat. Ik ga weer zitten. Het weeft zich. Maar dat gaat van vroeg tot avonds laat door. Ik zit vaak om twaalf uur, één uur of twee uur, zit ik daar nog weer aan. Maar het kan eindeloos duren voordat ik op een goed omblik iets vind wat voor mij een genererende kracht heeft. Dat zichzelf gaat maken. Want kijk, muziek maken... Ik vind, eigenlijk moet ik zeggen... Eh, interesseert het me niet... als het niet een waarde heeft... die meer is dan ik eigenlijk... van mezelf mag verwachten. Want er wordt al zo ontzettend veel muziek gemaakt. Maar goed, dat, doet, is nog, dat speelt nog niet eens een rol. Wat mij... Het, het, als het niet genereert... dan heb ik er ook geen interesse in. Maar ik ben er wel altijd mee bezig. Ik ben nu ook weer bezig met een stuk waar ik... Nou, ik begrijp niet, ik heb het gevoel van onmacht is me nog nooit zo sterk, is me voorgekomen als juist nu. Terwijl je zou zeggen, ja, ik heb een hele leven van optimist zijn achter de rugje. Ik ben ook geen man van opdracht schrijven, ik ben ook geen man van kom opera's. Ik ben niet iemand die, uh, in vroeger kon ik dat wel. Ik heb dus wel degelijk stukken gemaakt die ik gewoon dacht: Nou, ik ga dat eens dus maken. Om ze gewoon aan bewijs van spreken. Maar op het is dat ze bij mij uitgesloten. Dus opdrachten die, zijn er, die bestaan niet. zelf... passen niet in mijn categorieën. En ik weet ook nooit zeker of, ik, of het bootje wat ze moet gaan varen, wat ze geen roer heeft, of dat uh, zeevaardig is en of dat niet strandt al voor de kust. Hè? En meestal is het zo geweest dat. Uh, met, een beetje, ja, uh, met een beetje vertrouwen dus zet je je af en je gaat en je hoopt maar dat je ergens aankomt, maar ik weet ook niet in welke haven. Meestal ben ik wel in een haven aangekomen op een of andere manier en dat zal altijd wel weer nog zo duur, dus zolang ik nog leef. Ja, ik word wel een dagje ouder, dus het kan zijn dat gedurende het avontuur waar ik me nu aan verbind, dat dat zijn einde niet zal vinden, maar aan de andere kant hoop ik dat... Die voorzienigheid, tussen aanhalingstekens, de mensen de tijd zal gunnen om dat nog even nog klaar te, te krijgen en zo. Maar zo, dat is mijn werkproces. Ik, wil, ik, ik ben een leef als het ware, de hele dag in met stukken en dingen. Die, de, het werk dat is niet aan een bepaald tijdschema gebonden. Ik ben niet iemand die om 9 uur per se moet beginnen... Om, en om, om 12 uur ophouden om dan met andere dingen te gaan beginnen. Nee, dat gaat bij mij de hele dag door. En ik moet natuurlijk een hele hoop andere dingen ook doen. Een brief schrijven, koken, eten, leven, mensen ontvangen... weet ik veel wat allemaal. En dat gaat gestaag allemaal door. En dat wordt ook steeds drukker hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dat is wonderlijk. Naarmate ik ouder word, wordt het er eigenlijk steeds drukker om me heen. Maar dat is ook vrij wel prettig natuurlijk. Het is een heel voorrecht dat je zo oud mag worden. Je durft bijna niet te beginnen met praten, die prachtige muziek. Tja, wat een bijzondere man toch, die Simeon ten Holt. Hij is er niet meer, maar zijn muziek zoals hoort... en de tijd die hij daarin op geheel eigen wijze zo in die herhalingsprocedure heeft gezet... die zal nog lang voortbestaan en veel met mensen blijven doen. U hoorde Aad van Nieuwkerk in gesprek met de componist Simeon ten Holt... in een aflevering van De Buis van Eustachius, eerder uitgezonden in mei 2000. Afgelopen zondag overleed Simeon ten Holt, hij was 89 jaar. Op zondag 23 december 2012 is in de Stadsgehoorzaal Leiden... een lichtconcert. Een voorstelling van pianoduo Sandra en Jeroen van Veen... op twee vleugels, met hun betoverende bewerking... en uitvoering van het Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Dus. Ja, op de site lichtconcert.nl. Ik kan het echt niet anders omschrijven, het heet zo... Waarschijnlijk gaat u er gewoon bij liggen. Zoiets heb ik gezien, althans, op de site lichtconcert.nl. Daar vindt u meer informatie. Het is tijd voor een kort journaal en daarna zijn we bij u terug. Met woord van de VPRO hier op Radio 1. En in het volgende uur culinaire verrijking. Met een teller uit de Vagel-dynastie. Paul Vagel, een likkebaardend lekker onderwerp voor deze feestmaand december. Voor de familie zal het echter een wat moeilijker uh, maand worden, december. Want John Vagel is vorige maand overleden op 80-jarige leeftijd. Ja, dat is het leven in zijn volle heftigheid. Graag tot zometeen. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws het laatste uur woord.